In Parijs kwam het tot schermutselingen tussen de oproeppolitie en gemaskerde gele hesjes. In een zijstraat van de Champs-Élysées is traangas ingezet tegen relschoppers van wie een deel een gasmasker draagt. Vanochtend zijn honderden mensen preventief gefouilleerd, onder meer op de toegangswegen naar Parijs. Enkele tientallen mensen zijn opgepakt omdat ze stenen, hamers en maskers bij zich hadden. Vorige week zaterdag liep de demonstratie in Parijs helemaal uit de hand. Een deel van de gele hesjes zocht toen de confrontatie met de politie, stak auto's en winkels in brand en richtte vernielingen aan bij de Act de Triomphe. In de Italiaanse nachtclub waar vannacht zes mensen omkwamen... en tientallen anderen gewond raakten, is mogelijk een brug ingestort... die werd gebruikt als een van de nooduitgangen van de club. In de club in de gemeente Corinaldo, zo'n 80 kilometer onder Rimini... waren vannacht zo'n duizend mensen voor een concert van een Italiaanse rapper. Toen iemand in de menigte een irriterende stof spoot... waarschijnlijk pepperspray, wilden mensen in paniek naar buiten. Waarschijnlijk zijn er doden gevallen bij een van de drie nooduitgangen... waarmee bezoekers via een brug op de parkeerplaats van de club konden komen.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 Yeah.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 Ja, gewoon Gebleken zijn. Die, gewoon, die ik vind in ieder geval. dat het absoluut niet kan. En als we heel eenvoudig beginnen. vind jij dat we de wet over mogen, treden, mogen overtreden? Ik vind dat we nooit de wet mogen overtreden. Ik denk ja. dat de meeste luisteraars als dat da vinden. De wet is de wet. Als de overheid de wet overtreedt. dat geldt dezelfde regels voor. Maar we doen hier de wet overtreden. en dat... niemand neemt er verantwoordelijkheid voor. dat blijft consequentieloos. en dan stappen we zo overheen.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 Ik snap dat niet. Nee. Ik goed, als Het geld is teruggestort, jongen, he, dus dat is ja, daar waar ze. Natuurlijk, daar, dus nee. daar gaat het nee, niet om. om. Ik denk dat zij dat zo denken. Ja. Zou dat het ja. kunnen zijn? Dat, dat ze denken, ik heb het teruggestort. Dus dat is dan misschien een verkapte manier van te laten zien: van dat was niet handig wat we gedaan hebben. Dus we sturen ja, het terug en we dat het geld. Gezegd, en we had het hebben had sorry niet gezegd, op het We gezegd. Sorry, het Is niet goed gegaan. Is dat. Maar da ja, da daar kun jij niet mee verder. Nou. Ja.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 Ja. ja Snappen we het nog, hè? inwoners? Ik snap dat iedereen zegt van nou hoor, wat een wesp nest, een slangenkuil. Ik wil daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Ik snap dat die teruglopende uh, stempercentages uh, er zijn. Uh, waarom ga je nog stemmen? Als dit soort dingen gewoon het geval zijn, dan keer je toch vanzelf je rug toe. Nou ja, ik probeer nog in al mijn uh, idealisme er nog wat aan te doen. Uh, ik zou zeggen hou het vast, want uh, dat, dat is belangrijk. Dat is wat we dus nodig hebben in de politiek. Maar ja. wat, wat is jouw... Uh, uh, Stap. Wat, wat ga je nu echt doen na dit verhaal? We hebben een raadsvergadering. Dat is de raadsvergadering? De raadsvergadering, en ja. En dan worden vragen gesteld? Ja, en dan kan je betogen betoog houden. En dan blijft het al dan niet zonder consequenties. Maar ja, de vooringenomenheid eigenlijk die je kan concluderen uit de, uit de commissievergadering... waar we het inhoudelijk over het rapport hebben gehad. Ja, geeft mij wel te denken. Zijn dus dus ik heb niet al te veel openbaar? Zijn die openbaar? Ja. ja, ja, ja. ja die dus openbaar? Kun je, dus je gewoon direct... volgen. Kan gewoon op, je, op je iPad kan je gewoon lekker op de bank tv kijken in raadsvergaderingen. Maar je mag ook fysiek volgen. aanwezig zijn ja, daar? Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, maar ik, ik wil dat nogal even gezegd ja. uh, hebben. Dat ja. Als er mensen zijn die zich uh, daar geïnteresseerd uh, Maar voor ik zou zeggen, blijf zijn. lekker thuis. Kijk lekker op de iPad. <laughs> en uh, en ja. Ja, pak eruit wat je interessant vindt. Ja. En anders ja. wordt het misschien ja. een te, te ja. lang en te saai verhaal. Ja.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 Absoluut. En dat wordt een hele interessante dat vergadering. Dat wordt een interessante vergadering. Ja, kan, kan en, alle uh, kanten op. We, we zullen zien wat daar uitkomt. En dan zullen we daar uh, gepast op reageren, lijkt mij. ijsbaantje ligt er dan Dank al. Dus we ja. hopen geen uitglijders. Nee, Dank je wel. Goed, dankjewel uh, meneer Van Marlen. Dankjewel iedereen. En, uh, fijn, en uh, fijn dat je er was. Ja. En uh, nou, uh, wie weet heeft dit gevolg. En uh, uh, anders zeg ik... Uh, we don't talk anymore. Ja, precies. We gaan luisteren naar uh, Cliff Richard en We Don't Talk Anymore.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 eigenlijk heel erg onhandig is. Het werkt heel erg afleidend. Want het is heel logisch. Mensen komen bij ons dagelijks. Misschien wel vier keer per dag. Uh, los van de mensen, van de bezoekers. Maar ook gewoon mensen komen binnenlopen. Ook oh, Ik moet even wat aan lanen vragen. Ik moet even wat aan die vragen. Ja. Terwijl op een normaal kantoor maak je gewoon een afspraak. Ja, ja. Yes, yes. En dat klinkt nu heel, heel bot. Want ik vind het heel fijn dat we zo toegankelijk zijn. Maar het, het heeft wel Consequenties, uitge... Ja. Um,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 Dus ik denk dat het allemaal wel goed moet komen. Het is mooi de handen in elkaar slaan. Hè? Ja, dat ja toch. We toch doen? Ja. Ja, zal het fysiek zeg maar het makkelijk zijn om de bakkenstraat op te pakken en daar neer te zetten of wordt dat nog wel? Ja wel, wel even... hoor. Je, we, we gaan ook heel veel dingen achterlaten want het is ook tijd om keuzes te maken. Ja. De, nee, dat, dat, uh, tuurlijk moet je wat technische dingen regelen maar dat, uh, dat komt niet, allemaal niet goed. Niet geen ingewikkeld. Nee filmen. hoor daar ben ik niet bang voor. Nee, en dan, dan, dan wel weer een feestelijke opening hè want daar houden we in. Zanktons oh daar moeten we, we daar nog eens even over nadenken. We houden van een ja. beetje. Zo, oh ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Nou wie ja, weet. Ik zal het zo verleggen met jullie en Jante. Hartstikke ja, goed. Nou, wij uh, gaan het VVV uh, succes wensen in het Zandvoort Museum. Wij dank wel. Al even de definitieve datum dat ja, dat Ja, uh, zeker. Gebeuren. zeker. Het zal we niet 1 januari zijn, zetten? maar uh, begin januari. Laten Misschien we dat, uh, dat je dan nog even terugkomt om daar nog even een Ja, naja, te En hopelijk kan ik dan ook vertellen waar we met onze back-office naartoe gaan. Precies. Dank je wel voor je Dankjewel. komst. Geen dank. Uh, wij gaan uh, naar de Sing. De Sing? the scene. <laughs> Mr. Snowman.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 Gude, sorry, Gude, 1D. Dames of herenhakken vernieuwen. Shana shoup Ripert. Thee Donker. Jammer, ik heb ze net weggebracht. Zuivelmandje, 25 euro de Kaashoek. C. de Roger. Roger. Een cadeaubond van 15 euro. Ben en Eugenie, de dierspecialist op de Grote Krocht. Gewonnen door Kim Spaans. Leon de Groot heeft een wijn- en notenpakket gewonnen. Beschikbaar gesteld door C. Bon.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 Guit, gewonnen door F Steenman. Ontwormen van uw hond of kat? Oh, die hebben. We, daar komt hij weer. Ja, ik moest even, sorry, maar ik moest even kijken. Door de dierenkliniek Zandvoort, gewonnen door Wilma Keuning.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 Gewonnen door P.H. Klinkert. Nou, gefeliciteerd allemaal. Allemaal ja, gefeliciteerd. bravo. bravo. En, Blijf vooral uh, de loten uh, meenemen.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 Want het is uh, iets meer dan dat alleen. Vertel, hoe, is dit, is dit uh, al heel lang besloten of is dit een, een, een pas besloten situatie? Uh, nou ja, goed, uh, uh, meer naar Hooglander, want uh, ook in Zandvoort. Uh, ook uh, ja, onderdeel van het Zandvoort Vrouwenkoor. Ja. Kwam ik in Zandvoort terecht, want ik ben ja. in niet geboren. Uh, <kling> maar ja, ik, in, ook in de Krocht. Ja. Toen dacht ik van wat een leuke entourage. En wat, en wat, een een goed, leuke... wat een goed theater. Hè? En wat een goed theater. Ja, en spijtje. ik hoorde ook dat er niet heel erg veel op muzikaal gebied gebeurde in de winter. Toen dacht ik van nou, het lijkt me wel eens leuk om dan gewoon in zo'n entourage hier iets te organiseren. Ja. En, dat, en dat gaan we doen op 22 december.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 drinken. Ja. Zoals dat altijd is hoor, bij Theo en, uh, en consorten. Ja, er is het altijd is altijd een feestje ja, daar. Nou, ja, dat is ook de bedoeling. Uh, uh, de weer, deze ja. Tickets kunnen gekocht worden bij Kaashuis Tromp. Bij Theater de Krocht. Uh, de meeste mensen weten wel wanneer ze daar terecht kunnen. En ze kunnen het uh, vinden op www.markendhoven.nl. Uh,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 Kampioenschap, fluitketel, curlen, etc. En 21 december hebben we het Openlucht Kerstmusical op het Raadhuisplein. 22 december, Sprookjeswandeling van 4 tot 7 uur s'avonds. En 22 december ook nog de doorlopende poppenkastvoorstelling in de Protestantse Kerk. We hoeven ons vier niet zo te haasten, hoor ik net uh, van uh, Maar We Korn. hebben nog dus heel veel leuke dingen ja, te ja, vertellen. Ja, we hebben heel veel leuke <tus> dingen te vertellen. Nou, dan is er uiteraard op 23 uh, december is er de Classic Concerts met het Alfons Kamerkoor Cantabile Kant Cantabile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 GFN wens jullie allemaal fijne dagen en...